Zin in, zin in Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey.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 Het is al een uur te laat. Jerry die voor de stad naar beneden. Maar dat was in een auto vrij verleden. Kom op, ik zet hem lekker midden hier op straat. Zet hem op straat.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 E-A-N. Die schrijwijze heb ik nog nooit gezien, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Vivian Popal, die, uh, die gaat vertellen over het nieuwe vrouwencafé in het pluspunt. Nee, Ronald, jij mag daar niet heen. En Gilles Kok die gaat vertellen over de nieuwjaarsreceptie die we dit jaar houden op 17 juni in Beats Club 10. Hoe dat allemaal gelopen is. Nou, u luisterde net naar het nummer van V. Lasky. En dat nummer heet Parkeren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp. Uh, Ronald en uh, Marco van Harte, welkom in de studio. Dankjewel, Dank je.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 Op en rondom Duintjesveld bij de sportclubs. Dat is nu ook betaald parkeren. Ja, klopt. Dat is toch absurd? Nou ja, dat vinden wij dus ook. Dus dan ben je vrijwilliger is... bij zo'n club en dan moet je ja. uh, met de auto, omdat je ergens in het uh, in noord woont, in of in, in, in het centrum woont, en dan ga je ja. met de auto omdat het regent, ga je naar de sportclub. Dan moet je betalen.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 Dat, dat, dat, lijkt, dat, wat is dat, dat lijkt ons ook, ja. ik, bedoel, uh, ja. ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij de Huizen de Duin... heb je ook zo'n zo weg en er is helemaal vol geparkeerd met aanhangers en auto's. Maar ja, waar moeten die mensen anders gaan parkeren? Klopt.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 Hoorden wij weer door de MOF overspoeld? Was de Duitser toen tevreden met een blok beton? Nu eist Heinz een vrouw in Zandvoort, plus een half pension. Die hunger naar die bunker is er lang voorbij. En kijk ze lachen naar het bordje, het vrij. En de MOF zit het liefst in een huis aan zee. Als het kan met privat parkplaats voor zijn BMW. Zijn kinderen graven kuilen op ons mooie strand. Kazen. Komt Frits met 200 230 grensovergeblazen Dikke file, dus onze Frits moet aan gaan haken Kruis boven de rechterbaan, waarom moest man niet vragen Een Duitser die is dol op zee en strand Oeh, komen speciaal daarvoor naar Nederland Maar diep van binnen doet het heel veel pijn mm -hmm. Want dit had allemaal van hen kunnen zijn maar de Duitser is volhardend en hij kent geen stop. Woe! Beetje bij beetje koopt hij Holland op Recent essent en dat smaakt dus naar meer Maar het strand en zee dat blijft in ons beheer En de mof zit het liefst in een huis aan zee Als het kan met privaat parkplaats voor zijn BMW Zijn kinderen graven kuilen op ons mooie strand mm, Kijken vol met wij moeten richting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 En dat kwam later weer terug. Uh, dus toen dachten we nu ook van laten we dan in de zomer zo'n feestje geven. Uh, of zo'n receptie. Uh, en ja, zo is de gedachte eigenlijk een beetje uh, doorontwikkeld... tot uh, uh, aankomende 17 juni, vrijdagavond. En wordt de boel nog een beetje opge opgesierd met allerlei kerstversieringen? Of, of is dat niet uh, aan de Nou, we zoeken orde. nog een kerstman, uh, Cor. <lacht> dus ik, nou, het pak nou. ligt klaar. Dus, uh, ik, ik, <lacht> Voor mijzelf precies jouw maat. Ik weet het, uh, <lacht>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 als er het niet gaan sneeuwen, vermoed ik. Het uh, nee, is ik ben ook ben wel de... fijn dat het niet zo hard waait en regen. Want dat deed de laatste jaren eigenlijk altijd. Ik ben wel voor uh, elfjes en engeltjes. <lacht> ja, is... ja, als of jij er bent, Cor. <lacht> hè? Ik ben er niet. Dan kan als... ik het voor je organiseren. <lacht> ja, nou, ik kan echt geen mij krijgen. Dat we... Maar goed, dus normaal gesproken doen we het altijd bij uh, uh, standpavioen Dave van Zandvoort. Dat hebben, uh, we zijn ooit begonnen om het te roleren bij locaties uh, in het dorp en rondom. We ooit, de eerste keer was in de krocht.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 zo ontheffing aanvragen. maar even toch nog een uh, feestje te praten. Ja, maar het blijft ook een receptie. Hè? Het is niet echt een. Uh... Vuurwerk erachteraan. Ja, dat, daar, daar loop ik voor te lobbyen, maar ik krijg nergens voet in de grond. <lacht> ik zou gisteravond uh, toch flink vuurwerk horen knallen. Maar er ja. was ja, maar geen vergunning voor geweest. Dat, dat vind ik dan zo raar. Want we hadden dat toen uh, een aantal jaren geleden ook. Afsluiting van het seizoen. stond er zo'n pontonlager voor de kust. Ja. Met daarop, ja. uh, ik geloof, uh, 6.500 kilo vuurwerk. Wat allemaal stuk voor stuk werd afgeschoten. Ja, ik blijf het mooi vinden hoor. Maar dat was allemaal op afstand, hè? Er was helemaal niemand op die boot.